Rutte schrijft dat hij de onduidelijkheid die is ontstaan betreurenswaardig vindt. Minister Hille liet eerder vandaag al weten dat zijn opmerking niet op het karakter van de missie sloeg, maar op de samenstelling. Er zijn voornamelijk Nederlandse militairen in Koenders. Bij een grote politieactie tegen teelt zijn 91 mensen opgepakt en drugs met een straatwaarde van bijna 3 miljoen euro in beslag genomen.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 Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland met 2-0 gewonnen. In Helsinki scoorde Kevin Strootman in de 29e minuut op aangeven van Wesley Snijder. Ver in de blessuretijd scoorde invaller Nigel de Jong de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning kan Nederland de eerste plaats in groep E bijna niet meer ontgaan. En dan het weer bewolkt en tijdens buien mogelijk zware windstoten. Vannacht plaatselijk een bui en minimaal rond 12 graden.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 Radio a Als u net inschakelt, bent u net te laat voor Finland-Nederland. Het is 2-0 geworden voor Oranje, dat met grote stappen op weg is naar het EK. In de komende uren komen we nog wel uitgebreid terug... natuurlijk op die EK-kwalificatiewedstrijd. De doelpunten waren van Strootman en van Luc de Jong. Reacties straks van de bondscoach en van andere hoofdrolspelers. We praten ook over tennis op de US Open. Het regent daar dat het giet. Wat voor gevolgen heeft dat? En er is meer voetbal. Guus Hiddink speelt met Turkije op dit moment uit in Oostenrijk. Frank Wielaert. Half uurtje onderweg. Het is nog 0-0... En de Turk-onderleiding van onze Guus hebben toch weer een kans gehad om de score te openen. Deze keer was het Yilmaz die een goede voorzet vanaf de rechterkant. Hij leek eigenlijk wel haast weg te duiken achter zijn tegenstander in plaats van die bal te willen koppen. Maar hij kreeg hem toch tegen zijn hoofd. En kopte de bal centimeters naast de Oostenrijkse goal. En twee minuten later aan de andere kant... ...Abala, de jonge linksbuiten van Oostenrijk... ...in dienst van Bayern München. Hij kwam goed door over die linkerkant. Zette ook goed voor, maar desondanks Arnautovic er niet goed bij. En ook Harnik, de andere aanvaller bij Oostenrijk, kwam er niet aan. Uiteindelijk was die paas van Abala dus net een beetje te hard... ...en te ver voor de aanvallers gegeven. Maar toch al vier behoorlijke kansen gezien. Oostenrijk meer balbezit, maar de stand... Nog altijd na een half uur in Oostenrijk 0-0. Kit Creole en de Coconuts met Annie, I'm not your daddy. Finland-Nederland is een van de weinige wedstrijden van vanavond die al afgelopen zijn. Want 18 wedstrijden zijn er nu bezig. En wij hebben één man die ze allemaal volgt. En die houdt kamp. Vliegen jou de doelpunten om de oren? Niet echt. Er wordt niet heel veel gescoord. Maar wel leuke dingen. Uh, Moldavië-Hongarije uit uh, groep E, waar Nederland in zit. Uh, 0-1. Dus Hongarije leidt met 1-0. Uh, is niet zo verrassend, wel verrassend. Uh, tegen de rust aan 0-0 bij uh, San Marino mm. tegen Zweden. Uh, 11-0 was voor Nederland, dat weten we nog. Uh, andere aardige dingen. Uh, 2-0 geworden bij Denemarken-Noorwegen. Twee keer Bentner. IJsland-Cyprus is natuurlijk op papier geen uh, bijzondere wedstrijd. Niet uh, bijzonder belangrijk voor ons. Maar toch 1-0 doelpuntenmaker Colbein sigtorsan van Ajax. En dat zijn allemaal... Uh, uh, uh, leuke dingen om te volgen. Ik zei het al, er wordt niet heel veel gescoord. Uh, Letland 1-0 voor tegen Griekenland. En dat is groep F. Uh, uh, zet het even voor je ogen. Eerste Griekenland op dit moment met 7 gespeeld, 17 punten. Tweede Kroatië. Derde Israël, Kroatië-Israël 0-1. 16 punten voor Kroatië, 13 voor Israël. Als deze standen zo blijven, wordt dat een superspannende groep. En dat is uh, leuk met Griekenland en Israël en Kroatië in één groep. Even kijken op het uh, lijstje of er nog iets al veranderd is. Nee hoor, San Marino Zweden, half negen begonnen. Hm. Vlak voor rust 0-0. Het zal toch gebeuren. Later op de avond om tien uur, de laatste wedstrijd die nog moet gaan beginnen, Spanje tegen Liechtenstein. Dat lijkt totaal onbelangrijk, maar als Spanje dat wint, dan is het weer de nummer één van de wereldranglijst en wordt Nederland ontroond. Er wordt vanavond en vannacht niet getennist op de US Open. De negende dag van het Grand Slam toernooi is afgelast vanwege hevige regenval. Uh, Marcella Mesker, goedenavond. Is dat een tegenvaller voor de organisatie of valt dat nog wel mee, zo'n dagje regen? Nou, normaal gesproken valt het uh, zeker mee. Want ja, een toernooi van uh, 14 dagen kan wel wat hebben. Waren het niet dat de uh, vooruitzichten voor de komende dagen gewoon ook heel slecht zijn. Vandaag regen, morgen regen, donderdag regen, vrijdag onweer oh. zaterdag regen. Nou goed, dat zegt nog niet zoveel. Er zal ook ongetwijfeld wat uh, droogte tussen zitten. Maar in ieder geval, uh, goed ziet het er niet uit. En dus maakt de organisatie zich zorgen. En uh, ja, met haar ook natuurlijk het, het, het, het hele journal, want die. Zegt, ja, de afgelopen drie jaar uh, is de, finale, de mannenfinale al op een maandag gespeeld. Zou dit dan nu het vierde achterin volgende jaar worden? Nou ja, het is pas dinsdag, maar goed, vervelend is het natuurlijk wel... dat een hele dag wordt afgelast. Want dat moet nu allemaal naar morgen. En ik ben benieuwd, want het schema is nog niet uit... of ze dan de wedstrijden die dus voor morgen gepland stonden ook plannen, want dan is het dus een, een dubbel opschema en dan krijg je dus de meest belangrijke en grote namen. Ja, ze kunnen niet allemaal op het centerkort, dus dan krijg je de Grandstand, het Louis Armstrong Stadium, Kort 17, Kort uh, 11. Uh, dus op al die banen worden er dan vierde rondes of kwartfinales gespeeld. Nou ja. Ja. En het gevolg is natuurlijk ook dat veel spelers dan een aantal dagen achter elkaar in actie zullen moeten komen. Ja, dat krijg je natuurlijk wel. Eén dagje valt mee, maar als het nou morgen weer slecht weer is... dan zijn de problemen natuurlijk een stuk groter. En ja. Ja, bij een best-of-five is dat natuurlijk heel vervelend voor spelers... als ze geen dagrust hebben. Ja, wat doe je eraan? Ik zou zeggen, een dak erop. Wordt er ja. over gesproken daar? Ja, uiteraard, uiteraard. Ze zeggen, ja, hoe kan het? De US Open, het enige Grand Slam toernooi... Uh, dat of nog geen dak heeft, of daar niet mee bezig is. He, want Australian Open heeft een dak, Wimbledon heeft nu een dak. Roland Garros niet, maar... De plannen en de maquetten en alles ligt klaar. Vanaf, nou, wanneer is het? 2014. Is er ook een dak op Roland Garros. Ook een heel nieuw stadium. Dus alles is daar al geregeld, geboekt, besteld en gefinancierd. Niet bij de US Open. En de US Open is het toernooi uh, wat de grootste en de meeste winst maakt van alle vier de Grand Slams. Dus geld moet er wel zijn. Ja, dat Alleen, heeft waarschijnlijk eh, ook te maken met dat het stadion het grootste is, toch? En dat juist. maakt het misschien wel weer heel moeilijk ja. ook om er een dak op te bouwen. Ja, dat is een beetje het probleem. Ze hebben natuurlijk een paar jaar geleden dat hele grote Arthur Ashe-stadium neergezet... met plaats voor 24.000 toeschouwers. Nou, zet daar maar eens een dak boven. Dat, ja. dat is haast ondoenlijk. Dus daar zou misschien een heel nieuw centekort weer bij moeten. Ja, en, ja, en daar willen ze natuurlijk niet aan. Dat kan ik dan ook wel een beetje... Begrijpen. Ja, we kunnen nog wel even kijken naar de wedstrijden... die de afgelopen avond en nacht zijn gespeeld. Um, afgelopen uitzending van Langs de Lijn um, heb je al gesproken... over Djokovic tegen Doko Polov, maar dat was nog niet afgelopen. Djokovic voor het eerst getest. Is dat kort samengevat die wedstrijd? Ja, uh, ik denk het wel. Ik vond hem ook voor het eerst niet zo goed spelen. Dat zei hij de afgelopen zelf ook... Um, hij was een beetje gespannen. Hij wist ook niet goed raad met het, uh, uh, het, het wisselende spel van die uh, Oekraïner... die Dogopelov, die hele gemene sliceballen heeft. Dan weer snel speelt, dan weer een langzame bal. En hij versloeg zich erop. Af en toe voorhends onder in het net. Dus dat zat hem niet lekker. Hij was, hij was onrustig in de eerste set. Uiteindelijk won hij de tiebreak. Die tiebreak van 30 punten. Hij won die met 16-14. Poetste vier setpoints weg en een 4-0 achterstand. Maar echt lekker ging het niet. Hij won natuurlijk weer wel in drie sets. Ja, en zijn volgende tegenstander, die kent hij. Dus misschien wordt hij daar wat rustiger van. Zijn landgenoot Tibzarevic. Ja, ja, die staat verrassend in de kwartfinale. Voor het eerst in zijn carrière uh, staat natuurlijk erg goed te tennissen. Profiteerde een beetje van de, uh, ja, de vermoeidheid toch bij Juan Carlos Ferrero um, In die derde ronde. En um, ja, dan moet je gaan kijken uh, hoe vaak ze tegen elkaar hebben gespeeld. Maar ik denk dat het respect van Tibzarowits... het zijn Davis Cup teamgenoten, uh, landgenoten... Um, dat alleen al uh, zal Djokovic zo'n enorme voorsprong geven... en dan nog niet eens over het klassenverschil gesproken. Nee. Dan naar Roger Federer. Die speelde uh, zelfs Amerikaanse tijd ook in de nacht. Het was bij ons al bijna ochtend. Uh, die maakte gehakt van de Argentijn Monaco. Dan, ja, ik heb het niet gezien. Dan denk je meteen... was de een zo goed of was de ander zo slecht? Nou, een beetje van beide. Ik moet zeggen, Federer schoot uit de startblokken. Want uh, er zat toen al regen uh, aan te komen. Het was uh, rond middernacht, uh, New York time. En uh, Federer had heel lang moeten wakken, wachten. Want Wozniakki had zo'n lange partij daarvoor gespeeld. En hij won gewoon 20 van de eerste 25 punten. Ja, Monaco is een goede speler. Is atletisch, uh, is vast. Maar heeft niet echt wapens om het Federer moeilijk te maken. En ja, dat was te zien. Federer sloeg 42 winnaars. En uh, Monaco sloeg slechts vier, dus het was een inmaakpartij. Ja, nou, zijn volgende tegenstander, die heeft wel wapens om, eh, om hem te verslaan. Dat hebben we de afgelopen periode een paar keer gezien. Hè. Dat is Jobeel Fritzonga. Was het verrassend dat die won van Mardi Fish, want die is in de vorm van zijn leven? Ja, maar dat kun je ook een beetje zeggen van Tsonga, hoor. Uh, Fish weliswaar een betere uh, Amerikaanse zomer gehad. Maar Tsonga, uh, halve finale wimmelden, daar won die al van, Federer. Ja. En um, ik heb hem in Montreal zien spelen, won die weer van Federer. Vloor die op het nippertje van Djokovic in de halve finale, echt uh, wereldpartijen. Dus die man is ook enorm goed in vorm. En ja, de wedstrijd verdiende vijf sets. en dat werd het ook. En Songa won dat uh, op het nippertje. Um, kon misschien wat vrijer spelen. Uh, Fish uh, toch de Amerikaanse nummer één. Um, kende misschien een beetje Zenuwen. Er was ook heel veel wind. Ik denk dat Fish met zijn strakker spel daar wat, wat meer last van had. Maar een mooie partij, Tsonga in vijf sets En nu tegen Federer en ja, Tsonga de is kwartfinale, de angstkekener. Hè? Weer de kwartfinale, net als op Wimbledon. Ja. Wat denk ja. je? Wordt dit anders? Ja. Hmm. Uh, je ziet heel vaak bij tennissers... als een tegenstander één keer in het hoofd gaat zitten bij een speler. Uh, en niet alleen in het hoofd. Het heeft natuurlijk ook met het speltype te maken. Tsonga speelt een spel uh, wat Federer niet zo fijn vindt. Tsonga is een big hitter. Hij heeft een harde service de gevaarlijke voorhand. Hij is heel agressief. En Federer kan dus niet zijn eigen aanvallende spel spelen. Dus dat is een vervelende tegenstander. Maakt niet uit of Federer nou goed of slecht speelt. Het blijft een lastige tegenstander voor hem. En dan ook nog het gegeven dat hij de laatste twee keer... op belangrijke ontmoetingen heeft verloren. Dit kan een hele taaie wedstrijd worden voor Federer. Ik zou het niet weten, maar ik denk dat het weer... Uh, uh, ja, een, een hele spannende en lange wedstrijd vooral ook gaat worden. Is er echt iets veranderd bij Die was toch toch altijd de onstuimige speler die wel mooie dingen liet zien, maar tegen echte toppen zoals Vedere dan altijd net te kort komen. hij ook zoveel slechte momenten in de wedstrijd heeft. Is dat er, is dat er af? Um, nou, ik denk uh, wat hij zelf zegt, uh, is, is dat hij wat vrijer in zijn hoofd zit uh, is. Uh, klinkt allemaal een beetje zweverig. Maar hm. hij, hij uh, is gestopt met zijn coach. Um, waar hij jaren mee samen heeft gewerkt. Erik Wiedogratski, goede jongen, goede speler geweest, dat verliep eigenlijk prima, maar hij zat een beetje vast. En uh, te veel mensen vertelden hem, Tsonga, jij bent zo goed, je moet veel verder komen, je moet meedoen voor de Grand Slams. Er werd te veel tegen hem aangepraat. Toen heeft hij gezegd, nou, alles en iedereen de deur uit, weg ermee. ik ga gewoon spelen, ik ga proberen plezier te hebben, ik ga gewoon lekker ontspannen spelen, zonder druk, ik hoef niks, ik mag tennissen, ik hoef niet meer tenne, te tennissen voor het Geld. Um, ik ga gewoon mijn best doen en uh, lekker hard werken. En dat heeft hij gedaan. Daarbij komt dus dat ook uh, zijn blessures... wat hij in het verleden heel vaak heeft gehad. Hij is nu een paar maanden gewoon fit. Nou, dat scheelt natuurlijk ook een slok op een bol. Ja. Dus alles bij elkaar... Uh, ja, is die vrij ontspannen en ja, dat helpt bij hem. Een kwartfinale om aan uit te kijken. Ja, voor morgen geprogrammeerd zou je normaal gesproken zeggen... maar met al die regen weet je het maar nooit. Kijken we naar uh, het vrouwentoernooi. Caroline Wozniacki, de nummer 1 van de wereld... met dat eeuwige verhaal, wanneer gaat ze nou zo'n Grand Slam winnen? Ze is weer een stapje dichterbij, hè? Ja, um, ze speelde een zware, maar wel goede wedstrijd... tegen de Russin Koetsnetsova. Dat is natuurlijk ook niet de eerste de beste... Uh, die heeft twee Grand Slams gewonnen, waaronder de US Open. En Wozniacki kwam set en 4-1 achter. Het stond zelfs 5-2 in de tweede set voor Koetsen en Sofra die serveerde. Uh, of 4-2, en, en die had 40-15, die kon dus uh, makkelijk 5-2 maken. deed ze niet, werd 4-3. Wozniacki kwam terug en wint die partij. En dat is misschien precies de kracht van Wozniacki, die veerkracht, die mentaliteit... En vooral ook dat fysieke aspect. Want je zag Koets net zoveel in een partij van drie uur en nou, twee minuten of zo was het. Die zag je instorten. Die was niet meer fit. Die ging fouten maken. En Wosniacki, uh, ze doet bokstraining. Ze is van nature heel fit. Ze traint heel hard. Uh, uh, ze is, is een van de fitste speelsters van het circuit. Uh, dus zij zegt ook: Ja, ik word nooit moe. Ik zal nooit een wedstrijd op mijn conditie of op mijn fysiek verliezen. En ja, dus mentaliteit plus fysieke uh, kracht, ja en dat is een enorm talent en dat heeft ze en daar heeft ze op gewonnen. Ja, maar dan is, heb je ook nog wat meer talent nodig om echt aan Slams te gaan winnen en op weg naar de finale zal ze onder andere waarschijnlijk moeten winnen van Serena Williams. Uh, maar die maakt wel indruk, hè? Ja, die speelt uh, steen goed. Uh, dit toernooi. Um, ze had tegen Anna Ivanovic vond ik, een iets mindere dag. Ze had ook last van die uh, stevige wind die er stond. Het was 6-3, 6-4, dus eigenlijk nog een makkie. Uh, maar wat, uh, toch wat moeilijker uh, gezien die andere wedstrijden... die allemaal 6-1, 6-0 waren of 6-1, 6-2. Um, maar Williams is goed in vorm. Ze is fit, ze heeft hard gewerkt en ja... Um, het lijkt erop dat zij toch wel richting uh, finale gaat. Ja, tot slot, Marcella, we hadden het over de regen en het feit dat veel spelers waarschijnlijk een aantal dagen achter elkaar zo moeten gaan spelen. Voor wie is dat nou eigenlijk het meest gunstig? En bij de mannen is dat dan het grootste verhaal, omdat je dan soms vijf zetten speelt, wie, wie komt daar het beste uit naar voren, van de mensen die nog over zijn? Ja, je zou zeggen, de, de, de mannen die tot nu toe heel makkelijk door het toernooi zijn gekomen. Nou, Djokovic nog geen set verloren. Die had zelfs in de tweede ronde nog een opgave. Uh, Federer heeft redelijk makkelijk gespeeld. Eén setje verloren tot nu toe. Tsonga heeft nu net die zware vijf setter in de benen tegen Marty Fish. Uh, dan gaat hij een hele zware wedstrijd tegen Federer spelen. En de winnaar van die partij... die krijgt een hele zware wedstrijd tegen Djokovic. Ja, meteen weer waarschijnlijk. En dan misschien in de finale een hele zware wedstrijd tegen... ja, wie zal het zijn? Nadal of Murray. Ja. Dus... Ja, Feijenhorst-Zonga die hebben het wel heel slecht getroffen. Dus Djokovic ziet er heel goed uit. Nadal heeft het ook nog niet echt heel moeilijk gehad. En, uh... Maar lijkt weer niet helemaal fit? Of nou... is dat schijn? Hoe Bedoel je niet helemaal fit omdat die uh, flauw viel, of dat die kramp ja, had? Nou ja, en er was weer iets met uh, had alweer blaren onder zijn voeten. Toch? Ja, ja, hm. maar blaren hebben ze allemaal. Ik denk als je de schoenen uittrekt en de sok uittrekt hm. van al die tennissers, dan weet je niet wat je ziek ziet. Het is in ieder geval geen smakelijk gezicht en ze hebben allemaal pijntjes, blaren ingetaapt. Dus, dus daar hecht ik niet zo'n zo, zo waarde aan. Kramp na afloop van een wedstrijd, dat hebben ook heel veel spelers als ze s'avonds. Uh, Zit het te dineren in een restaurant, ineens schiet het in de benen. Dat zien wij natuurlijk allemaal niet. Toevallig zagen we het bij Nadal. Maar ik denk dat hij fit is, hoor. Uh, misschien wat minder zelfvertrouwen. Ik denk ja. dat het daar uiteindelijk op aan zal komen. Maar, maar fit, dat, uh, hij gaat door tot het gaatje. Dat zal het probleem niet zo zijn voor Nadal. Maar en... mentaal. We gaan het zien wie er tussen de regen door uiteindelijk het toernooi gaat winnen. Marcella Mesker, dankjewel. Terug naar het voetbal. Oostenrijk tegen Turkije. Frank Wielaert. Het is inmiddels pauze. Het is nog 0-0. hele matige wedstrijd. Je mag toch verwachten van de ploeg van Guus Hiddink. Dat die in ieder geval voetballend sterker zijn. Maar in Oostenrijk is de thuisploeg gewoon de baas op het veld. Heeft het meeste balbezit. Maar doet dat dan toch veel te weinig mee. Het wordt alleen maar een beetje gevaarlijk. Als David Abala, de 19-jarige linkeraanvaller van Bayern München. Of Arnautovic in de spits de bal krijgt. En verder richten de Oostenrijkse aandacht zich toch vooral op de niet-aanwezige Janko. Hij is er wel, maar hij zit gewoon op de tribune. De pers verbaasde zich al over het feit... dat uh, hij niet in de basis zou beginnen tegen Duitsland. En vervolgens bleek hij ook daar op de tribune te zitten... met een liesblessure. En hij zit daar vandaag ook weer. De verhouding tussen Janko en de bondscoach Constantini... is niet zo geweldig, wordt in Oostenrijk uh, gefluisterd. En uh, ja, de Turken ja, die moeten eigenlijk veel beter kunnen. Er zijn wel wat mogelijkheden geweest voor Yilmaz en Bulut. Maar echt gevaarlijk zijn het. De... De Turken nog niet geweest. De Turken met 13 punten op de tweede plaats. Ver dus achter Duitsland dat zich al geplaatst heeft voor het EK. En Oostenrijk en het vecht eigenlijk voor zijn laatste kans. Moet vandaag winnen om in de buurt van België en Turkije te komen. En in de laatste twee wedstrijden stiekem toch nog die tweede plaats op te eisen. Maar ja, als je met 6-2 verliest van Duitsland... en vandaag wel de baas bent, maar niet echt gevaarlijk kunt worden tegen Turkije in eigen huis. Waar kun je dan uiteindelijk nog terechtkomen? Het moet allemaal veel beter in het Ernst-Happelstadion in Wenen... tussen Oostenrijk en Turkije. 0-0 is de ruststand.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 And monsters want to read our mind But that's not life That's not life, no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 It's not life van Ruben Heijn. Twee wedstrijden zijn bezig in de EK-kwalificatiegroep van het Nederlands Elftal. Hoe staat het ervoor, Andy? Bijna afgelopen de wedstrijd uh, van Hongarije uit bij Moldavië Nog altijd 0-1, een heel vroeg doelpunt. In de uh, zevende minuut was dat... Uh, het doelpunt van uh, Van Ciarc. Het is net nu, op dit moment, door Rudolf 0-2 geworden. Hongarije winters van uh, Moldavië, want die wedstrijd is in de 84ste minuut. San Marino Zweden, Ruststand 0-0. Daar zijn ze aan de T mm. en de donderspeech van de Zweedse coach bezig. Een hele opvallende wedstrijd is Kroatië-Israël. Uh, stond uh, 0-1, verrassend, in het voordeel dus van Israël. Toen werd het 1-1 door Modric. En toen kwam er een, een rode kaart voor een Israëliër. En in twee minuten tijd werden 2-1 door Eduardo. En ook nog 3-1 voor het team uit Kroatië, Letland, Griekenland in diezelfde pool. Nog altijd 1-0 en altijd een beladen wedstrijd is. De wedstrijd tussen uh, Engeland en Wales. Om 9 uur begonnen. En de stand daar is 1-0 in het voordeel van de Engelsen. En met die 3-1 van Kroatië kunnen we al het gerekend uit ons hoofd zetten. Hè? Want Precies. dan moet het van San Marino tegen Zweden komen of Nederland zich vanavond al plaatst voor het EK. Ja, en daar staat het dus 0-0. Ja, zou zomaar kunnen. Um, we gaan naar ander voetbal. Ook zonder de internationals wordt er bij Ajax gewoon doorgetraind... met bijvoorbeeld de nieuwste aankoop, Dimitri Boulikin. Hij maakte zijn entree op het trainingsveld. Weg is hij bij ADO, zat een tijdje in onzekerheid... en werd de last-minute aankoop van trainer Frank de Boer. En de Boer is tevreden over de staat van Ajax. Ja, nou, het, het kan altijd beter natuurlijk, maar... Uh... We hebben denk ik de stijgende lijn te pakken en laten we hopen dat het, uh, dat het door blijft stijgen. Ja, maar het is rustig, er is ook wel eens anders geweest, er zit een gedachte achter. Het is een kampioen waardig. Ja, maar we zijn net begonnen natuurlijk en de zware periode die breekt nu aan van uh, elke week ja. bijna of elke acht dagen drie wedstrijden. En dan moet je kijken hoe zo deze selectie zich houdt natuurlijk. Wat wil je meer Boelikien? Met Dimitri Boelekin wil ik dat hij uh, een hele goede stand-in... of eigenlijk concurrent wordt van, van Kolbein Siegtersson. Hij zegt uh, concurrent, hè? Geen stand-in? Nee, nee, concurrent. En dat, uh, zo hoort het ook zo hoort het bij uh, topsport te zijn. En ik ben blij dat hij dat ook uh, wil zijn, een concurrent. Het is geen frivole jongen. Het is niet de Ajax-spits uh, à la Kluivert. Het is meer de Jean van Loen. Ja, nou, zo'n type heb je soms wel eens nodig... En... Als je twee dezelfde types hebt, uh, ja, dat kan ook natuurlijk. Maar als je een keer uh, een ander spelsysteem wil spelen of met echte, echte nou je hebt met Dirk wel een echte vleugelspits. Ja. Maar normaal gesproken met Soleimani uh, iets minder natuurlijk. Maar als je daar met een uh, rechte vleugelspit, ja, dan heb je natuurlijk ook uh, fantastisch uh, een spits als Bullock in nodig. Past hij, wel, hij past eigenlijk niet zo hè, in die filosofie van Ajax, jong talent, zelf opleiden. Dacht ik ja. even, waarom neem je die Castillon? Wa waarom laat je die dan uh, is die dan niet goed genoeg vergele vergeleken bij Boerekin? Ja, wat denk je dat ik hem dan zomaar laat gaan ofzo? Nee, maar je uit te vinden, dus boel ik. Ja, dat is toch logisch? Ik, ik snap daar heel de issue niet over. Ik heb hem drie weken de kans gegeven of vier weken en uh, hij is niet goed genoeg bevonden. En Laat hem dan maar op, uh, op het eerdere van RKC uh, voegen. Want als ik hem op de bank hier neerzet, dan zet ik hem niet in. Je hebt ook nog L.A.M.D.W.I. dat vraag ik omdat je hem in hebt geschreven in die Champions League. De reden daarachter? Nou, de reden is ook gewoon, uh, bestuurlijk. Gewoon, uh, het is ook professionaliteit. Denk ik. Want stel dat Frank de Boer over uh, tien wedstrijden uh, er niet meer is, dan uh, komt er iemand anders voor de groep. En die kan misschien wel een uh, manier Elhamdouille of Ismail die kaart nodig hebben. Nou, dat is gewoon professionaliteit van de okay, club. Het is niet, het is, uh, die, die relatie is, geclose, is closed. Nee, Qua ja. voetbal dan? Ja, ik heb al van het begin af ja. gezegd. Het, uh, dat onze wegen het beste kan scheiden. En dat is niet gebeurd. en uh, Hij zal uh, bij Jong Ajax uh, straks weer aansluiten. Nou, dan moet je kijken wat er weer in de winterstop gaat gebeuren. Dat zei Frank de Boer, de trainer van Ajax, tegen Joep Schreuder. Radio 1, het NOS-journaal. Oh, Duivenee, De Wit, goedenavond. Goedenavond. In het Brabantse dorp Haghorst... worden donderdag tien bommen uit de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Tijdens een routine-inspectie vond Rijkswaterstaat... twee bommen in het Wilhelmina-kanaal bij de sluis. En later bleek dat er tien liggen. Bewoners binnen een straal van 150 meter rond de sluis... moeten overmorgen de hele dag hun huis uit. Premier Rutte heeft nog eens verzekerd... dat de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Kunduz... een politietrainingsmissie is. In een brief reageerde hij op vragen uit de Kamer... over de uitspraak van minister Hille dat de missie vooral militair is...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 NOS, op één. NOS Radio, de lijn. Straks het vervolg van een andere EK-kwalificatiewedstrijd Oostenrijk tegen Turkije. Alle feiten en cijfers ook over alle andere wedstrijden van vanavond. De interviews waar u vast op zit te wachten van het Nederlands Elftal. Want wat vond Kevin Strootman er bijvoorbeeld van? En de bondscoach Pet van Marwijk. En ook nog aan het woord de broertjes Verhoek van ADO Den Haag. Die komend weekend hun eerste wedstrijd samen in Ado 1 spelen. Qualche cosa di più. Ci vuole un po' di push e Quando il sole va il sole va giù. Ci fedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch e funk che quando il sole no il sole no no. Oh yeah. Togerov voor Naciari met bakko per bakko. Voor België is het een belangrijke wedstrijd vanavond. Niet alleen voor België, ook voor de Turken natuurlijk zelf. De uitwedstrijd bij Oostenrijk. De tweede helft gaat beginnen en wel nu. Frank Wielaert. Inderdaad, geen wissels bij, uh, bij de ploegen. En, uh, ja, dus zou je kunnen verwachten dat ja, Turkije al iets moet doen. Want voor de pauze hebben ze eigenlijk weinig tot uh, niets gedaan. En toch per ongeluk nog een paar... Uh, Kansen gekregen. Turkije in deze pool tweede, ver achter Duitsland, 7 gespeeld, 12 punten. België daar negen, met 9 punten, dus 3 punten achter. Maar ook Oostenrijk zou daar, als ze vandaag uh, het winnen van Turkije, nog gewoon bij kunnen komen. En dan heeft Oostenrijk weer het gemakkelijkste programma uh, van de drie. Weliswaar uitwedstrijden. Maar toch, eh, Azerbeidzjan uit en Kazachstan uit... dat zijn eh, toch wat betere wedstrijden dan eh, België en Turkije. Voor de boeg hebben die allebei nog een keer eh, tegen Duitsland moeten. Ook al zijn die geplaatst, die zijn eh, niet alleen op papier... heel veel sterker dan deze twee eh, wat we vandaag gezien hebben. Alleen al zou je kunnen stellen. Maar ja, Guus Hiddink en zijn ploeg... die hebben nog wel eens vaker eh, in eh, dit toernooi, in dit kwalificatietoernooi... pas op het allerlaatste moment, eh, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag... op het allerlaatste moment wedstrijden beslist. Nu even opletten achterin... ...als die paas komt vanaf de linkerkant van Royer. Maar die bal wordt dan achterin weggewerkt bij Turkije. Weliswaar een corner weggegeven. En, maar voorlopig zijn de problemen voor de Turken achterin eventjes verdwenen. De Turken waarvan je mag verwachten dat ze kunnen voetballen... ...maar ze laten het zeker dit kwalificatietoernooi veel te weinig zien. En de hoekschop voor de Oostenrijkers vanaf die linkerkant... Er zal getrapt gaan worden natuurlijk de lange verdedigers mee naar voren. Richting de tweede paal wordt die bal uiteindelijk overgekopt door een van die twee centrale verdedigers. Frans Schiemer, de 25-jarige verdediger van Red Bull Salzburg. Hij krijgt weliswaar een vrije kopkans, wat al opmerkelijk is. Staat een aanvaller bij hem, die geeft een heel klein duwtje in het luchtduel. En dan laat de Turk zich wel heel gemakkelijk ondersteboven duwen. Maar Sima kopt die bal vervolgens heel hoog over. Raakt hem totaal verkeerd. De uittrap van Demirel. Die kijkt de bal ver naar. Inmiddels is de man die net ondersteboven geduwd werd, Bulut. Alweer helemaal in de punt van de aanval. Ook daar verliest hij overigens een kopduel. En Abala, Abala aan de linkerkant van het veld. Altijd weer die, die actie maken. En dan proberen die bal voor te geven. En Turkije dat er dan vervolgens uitkomt omdat uh, de bal wordt afgeslagen, die voorzet. En dan Turkije zou je willen dat ze op tempo komen. Maar dat gebeurt allemaal uh, niet. Hakan aan de linkerkant verspeelt dan die bal weer heel slordig. Ja, eigenlijk kun je gewoon stellen dat Turkije het spel van de eerste helft gewoon voortzet. Het uh, is niet overtuigend. Het laat het allemaal rustig gebeuren. Er zit totaal geen tempo in de wedstrijd. Zo gauw Turkije de bal heeft, dat is nog, nog steeds het geval... Achterin C-10 en Kortmas die elkaar de bal rustig toespelen. In een veel te laag tempo. Nu zelfs Demirel weer in het spel betrokken. En Oostenrijk, dat zet niet aan. Dat zet geen druk. Dat wacht gewoon op de eigen helft op wat er gaat komen. Ja, er gaat helemaal niks komen. Want die Turken die spelen halverwege de eigen helft. Gewoon rustig die bal op het gemakje rond. Sabri nu. Nee, C-10 is dit. Die dan met de bal aan de voet, centrale verdediger, over de middenlijn gaat. Dan verwacht je een diepe bal. Maar er is helemaal niemand die diep gaat. Dan moet hij dus op het middenveld gegeven worden richting Topal. Topal verliest dan de bal en dan kan Oostenrijk het tempo een klein beetje opvoeren. In ieder geval proberen een aanval op te zetten over die linkerkant. Maar weer alles gaat over links. Abala levert in bij Fuchs. Fuchs nog verder terug naar achteren richting Pocatets. Pocatets de breedte in. Schiemer. Dan zijn we inmiddels alweer op de Oostenrijkse helft beland. Schiemer ook geen tempo. Turkije massaal uh, teruggetrokken. Maar niet helemaal tot aan de eigen 16. Halverwege de eigen helft. Daar staan ze op lijn te verdedigen. Dus moet Oostenrijk die bal eigenlijk over die verdediging heen gooien. Maar daar is dan weer te weinig ruimte. En anders wel te weinig kunde voor. De openingsfase van die tweede helft belooft eigenlijk weinig goeds. Dus als je het afzet tegen de eerste helft, zou je kunnen zeggen: vergelijkbare stand 0-0. Het Nederlands elftal won vanavond de uitwedstrijd in Finland met 2-0. We horen nu de maker van die eerste prachtige goal Kevin Strootman. Bas Tegelen praat met hem. Hoe is het om te scoren in oranje? Ja, leuk. Ik denk dat iedereen dat wil. En, uh, ja, je hoopt natuurlijk al uh, in die 11-0 wedstrijd dat je, dat je het doet, maar dat gebeurde niet. Maar uh, ja, dat ik hem vandaag maak, is alleen maar mooi. En wat zat hij er lekker in? Want het lijkt zo makkelijk, maar volgens mij is het dat helemaal niet. Nee, klopt, maar uh, ja, ik zag dat er ruimte lag. En, uh, ik liep, ja, die paas was geweldig, precies, precies op maat. En ik twijfelde nog om aan te nemen, maar ik dacht, ja, ik schiet hem gewoon. En, uh, ja, ging het ging mooi. Ja, heel, met heel veel gevoel, buitenkant van de linkervoet. Ja, klopt. Dat uh, was lekker. Yeah. Um, wat vond je er verder van vandaag, los van je goal? Ik bedoel, dat geeft jou natuurlijk een boost, persoonlijk. Maar... Ja, wat vond je ervan? Het was, uh, we maakten de ruimte heel klein. En, uh, de verdediging kwam heel ver naar voren en de aanval zakte helemaal in. Dus je had een speelveld van ik. Ja, 25 meter, 30 meter in de lengte. Uh, ja, hadden we het tempo misschien iets hoger moeten, moeten houden, dat gebeurde niet. We hadden wel veel meer de bal en heel weinig weggegeven, dat is wel goed. Alleen ja, we hadden uh, ik denk ook de kans om sneller de 2-0 te maken. Ja, want de kansen zijn er zeker geweest, dat moet je er absoluut bij vertellen. Uh, maar dan nou zeggen wij, uh, het heeft dus met die 11-0 te maken. Toen ging het allemaal zo mooi en zo makkelijk en zo prachtig. Dat ze nu denken, nou ja, het komt wel goed. Nee, dat is... Dat vind ik ons en iedereen was scherp voor de wedstrijd. Als je, zag, als je ziet dat we in de eerste minuut gelijk een kans krijgen. Oké, okay, die moet erin. Maar uh, ja, we zetten wel gelijk vol druk. Ik denk dat eerst 25 minuten, 30 minuten niks aan de hand was. Dan ben je gewoon veel beter. Daarna ja, werden we misschien wat slordig. Maar ik denk dat dat niet te maken heeft met, uh, met die 11-0 wedstrijd. Goed, hoor. drie punten. Je hebt een goal gemaakt. Dus het is gewoon voor jou zeker een mooie avond, toch? Ja, daarom. We, hebben, ja, we zijn heel dicht bij kwalificatie. Als we de volgende wedstrijd winnen, dan, uh, ja, dan ben je gekwalificeerd. Ja, of... Als San Marino vandaag een punt. of misschien wel meer weet af te snoepen van Zweden. dan ben je ook geplaatst als Nederlands elftal zijnde. En die Houtkamp gaat dat misschien lukken? Nou ja, ja, tien minuten gespeeld in de tweede helft. 0-0. Nou, ja. San Marino met tien man. Een uh, rode wow. kaart voor Davide Simoncini. Uh, ja, het zou toch wat gebeuren. Het is trouwens voor het eerst in uh, hele lange tijd. dat uh, San Marino bij rust niet achterstond. Uh, in deze kwalificatie. Uh, Campagne om het zo maar te noemen. Uh, is echt niet te geloven. 0-0 uh, tegen Zweden. En nog met 10 man ook. 10 minuten gespeeld, tweede helft, 0-0. The beach van de Haagse band Splendid. En als je Den Haag zegt, dan zeg je ADO. Als ADO aanstaande zaterdag aantreedt tegen RKC... is de kans groot dat Wesley en John Verhoek... allebei in de basis staan bij ADO. Nog een jaar geleden leek het erop dat de broertjes Verhoek... elkaar op het voetbalveld voorlopig niet zouden treffen. John vertrok naar Stade Rennes in Frankrijk. Een half jaar later zat Wesley bijna bij Nottingham Forest... in de Engelse Championship. Wesley ging toch niet en John moest speelminuten maken... en werd door Ren verhuurd aan ADO. Straks staan de Verhoekjes, jaren eerder dan verwacht, samen op het veld. De eer van de familie, die van Den Haag en die van ADO te verdedigen. Ja, dat is, uh, dat is nu alleen maar mooi natuurlijk. Uh, we hebben het altijd gezegd. en uh, Dat het zo snel zou komen, dat, uh, ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht natuurlijk. Nee, dat hadden we allebei niet in gedachten. Maar uh, toch mooi dat het zo snel is uitgekomen. Ondanks uh, wat er met beide personen allebei is gebeurd. We is Each one for you. Mister Antilla ja, Wel is be Ik had een, uh, ja, toch wel een ander plan in Frankrijk dat ik al meer aan het spelen zou toekomen. Maar uh, ja, ik heb een half jaar wel uh, naarmate wel veel gespeeld. ook, en, uh, Alleen ja, dit seizoen uh, kwam ik niet echt in in de actie ook niet, omdat. Uh, ze hadden toch wel veel wedstrijden, dacht ik ook dat ik, dat ik meer aanmerking kwam. Maar dat was niet zo. En uh, uiteindelijk liep me vuur en uh, uitgerekend met mijn broer. Denk je daar nog wel eens aan terug, dat moment hij zei... In het begin dacht ik, mooie club, moet hij doen. Maar ja, ook wel weer dapper dat hij op het laatste moment zegt... Nou, toch maar niet, want het voelt niet goed. Nee, nee precies. En, uh, als je nu ook afgelopen week de bericht hebt uh, gehoord... dat, uh, ja, dat McLaren uh, zich eventueel ervan er vanaf wil trekken... En uh, ja, die geruchten die komen toch niet zomaar uit de wereld vallen. Dus dan uh, speelt er heus wat. Dan, uh, niet op basis daarvan, maar dan uh, bevestigt dat mij alleen maar uh, dat het een goede keuze is geweest. Dat was wel op instinct in eerste instantie, of toch niet? Nee, toch niet. Gewoon uh, ja, alles, uh, het hele totaalplaatje. Okay, ik ben zeker gegroeid. Ik ben uh, veel volwassener geworden. Ik ben uh, qua aan de bal ben ik sterker geworden, omdat je ja, alleen maar... Uh... Groot, uh, alleen maar met internationals traint en uh, je, je wordt er zo sterker van en uh, als je ziet hoe hard uh, hoe hard die wedstrijden zijn soms in Frankrijk dat is uh, ja dat heb je hier in Nederland niet en uh, ik denk dat ik wel sterker geworden als mensen maar ook als voetballer yeah, Het moment dat hij jou belt en zegt, ik kom naar ADO, wat gebeurt er dan aan de telefoon? Ja, ik, natuurlijk was ik blij. Het liefst zei ik ook gelijk van, uh, kom lekker naar Den Haag toe. We hebben elkaar wel gelijk gebeld en uh, we hadden sowieso heel veel contact. En uh, ja, ik, hij zegt, uh, ik hoop dat je, dat je mijn ballen kan inknikken en uh, dan kan het een heel mooi seizoen worden. De... De familie van de Kerkhof, de familie Koeman, de familie de Boer. Ze ja. zijn allemaal een grote namen geworden ooit. En ooit speelden ze samen. Ja, nou ja als, als mensen ons daaraan koppelen is dat mooi. Maar het is zeker mooi om gewoon met je eigen broertje... en uh, zeker op de posities waar, waar we, waarin we spelen... is dat ik de aangever moet zijn en de afmaken. En uh, ja, ik hoop uh, dat ik hem op uh, veel te kan uh, trakteren. Dat zou heel mooi zijn, dat... Uh... Het zou leuk voor ons zijn, leuk voor de familie, leuk voor de stad. Maar natuurlijk het allerbelangrijkste heel goed voor de club. En, uh, dat is ook een van de grote redenen dat ik, uh, ja, ik, ik wil zoveel uh, zo mogelijk bereiken met deze club, want uh, ja, het is toch een club die altijd in je hart blijft. En, uh, ik hoop dat het een mooie zoon wordt. Voor hem is het anders terugkomen naar ADO. Is het voor jou nu anders binnenlopen, nu je broertje ook in de kleedkamer zit? Ja, fijner. Ik moet zeggen, het is voor mij geen leuke periode geweest hier. En, uh, uh, ja, om toch weer uh, ja, alles te geven. Maar uh, het geeft mij toch wel weer een extra stimulans. Dat mensen uh, al ja, snel komen te halen. Maar uh, Ik ben ervan overtuigd dat ik uh, hetzelfde seizoen als vorig jaar kan draaien persoonlijk. Met dezelfde cijfers. En hopelijk nog verbeteren. En, uh, ja, wat ik zei, uh, nu mijn broertje zit, uh, geeft het mij een uh, extra stimulans om nog meer te knallen. Het mooie is, als jij goede cijfers haalt qua assist, Dat betekent dat, dat hij ook goede cijfers gaat halen. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Uh, ja, ik zie het uh, als een mooi jaar voor ons beiden. Uh, hij gaat daarna terug naar Frankrijk. En, uh, maar ik hoop dat ik uh, na dit jaar ook uh, dan de stap kan maken. Wanneer gaat het gebeuren? Komend weekend al? Wie weet. Ik verwacht dat hij zaterdag speelt. Er zijn er nog negen straks in het veld, maar ik wens jullie veel plezier samen. Dank je wel. Ze zijn herenigd en vanaf aanstaand weekend verwachten wij dus ook in het veld Wesley en John Vroek. Hoe is het in San Marino, bij San Marino tegen Zweden, Andy? Ja, die rode kaart heeft San Marino toch opgebroken. Een frommelgoaltje van Kim Kelström. Brengt in de 64ste minuut eh, Zweden op een 1-0 voorsprong tegen San Marino. Dus nou ja, dan wordt het de volgende wedstrijd van Oranje. Dat Oranje zich zeker plaatst. Overigens een andere pool, groep B. Uh, Rusland en Nederland al eerder uh, vanmiddag 0-0 gespeeld. En toen leek het erop dat Slovakije naast Rusland zou gaan komen... want die speelde thuis tegen Armenië. Maar daar staat het 0-2. Dus uh, Armenië voor tegen Slovakije, dat is uh, redelijk uh, interessant. 0-0, Italië tegen Slovenië, dat is knap van Slovenië. Uh, maar die wedstrijd is nog bezig, nog een uh, half uur zal dat uh, daar zijn. Voor de rest, uh, ja, jammer. Kim Kelström, goaltje 1-0 voor Zweden tegen San Marino. Het kan gebeuren, dan maar de volgende keer. Nederland won dus vandaag met 2-0 in Finland. En ook Hongarije heeft gewonnen met 2-0 in Moldavië. Het betekent dat Nederland nu 24 punten heeft uit 8 wedstrijden. En dat Hongarije eventjes op de tweede plaats staat. Het heeft 18 punten, wel een wedstrijd meer gespeeld dan het Nederlandse elftal En er dus zes punten onder. We gaan verder napraten over de wedstrijd van het Nederlandse elftal. Bas Tegeler in gesprek met Johnny Heitinga. Was het goed genoeg vandaag? Of is dat weer meteen zo'n zure Hollandse vraag? Nou ja, goed. ik denk dat we veel balbezit hebben gehad. Toch veel kans gecreëerd. En ik denk dat we onszelf tekort hebben gedaan door niet meer te scoren. Ik denk als je na 30 seconden zo'n kans krijgt, moet je om het 1-0 voor staan. De bal van Kuit. Ja, en daarna hebben we nog wat mogelijkheden gehad. En waar, waarbij de eerste aanname dan niet goed was. En ik denk dat we... Ja, toch ook uh, daarin wat gretiger moeten zijn. Zeg maar. Want je kan deze best wel eerder beslissen. Maar ik moet, denk, ik moet wel zeggen dat we het toch wel naar behoren gespeeld hebben. Beetje laconiek af en toe? Nee, ik moet zeggen, zij zakte heel ver in. Waardoor wij uh, eigenlijk de banden in de ploeg wilden houden. En eigenlijk de boven van links en rechts wilden verschuiven. Zodat uh, eigenlijk dan een gaatje vrij kwam. Dus het oogde misschien wat laconiek, maar dat was het zeker niet. Bondscoach van Van Wel. Nou ja, goed, er waren een paar momentjes denk ik, waar hij op doelt waar een paar hakballetjes uh, bij waren. Maar ik denk niet dat wij uh, het veld ingaan om niet te spelen. Nee, nee, dat begrijp ik. Maar misschien juist als je uit zo'n 11-0 komt dat je ook nee, denkt nee, dat het nee, gaat nee, allemaal wel. Nee, nee, nee, zeker niet. Dat merkte ik, althans dat proefde ik persoonlijk niet in het veld. Ik denk dat wij uh, wel wat zakelijker moeten zijn. En, uh, ja, eerder de wedstrijd dan ons toe moeten trekken. Ja, misschien is dat wel het goede woord, zakelijk. Uh, Frivole dingen mogen wel, maar als het 3-0 staat. Ja, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Als je met 3-0 voor staat en je doet dan een hakje en dit mislukt, ja oké, okay, dan uh, dat kan gebeuren. Kijk, bij, uh, tegen San Marino op een gegeven moment lukt het natuurlijk alles. Dat leek op een gegeven moment wel straatvoetbal. Alleen uh, je speelt natuurlijk wel uit. Belangrijke wedstrijd. We weten dat Zweden natuurlijk uh, de vorige wedstrijd uh, verloren had. Dat je gewoon een gat kan slaan en dat je bijna een segment van, van plaatsing. Maar goed, goed of slecht, of een keer wat minder of een keer wat laconiek. Eén ding staat boven water en dat is dat jullie altijd winnen. Maar dan ook echt altijd. Ja, nee, maar goed, ik denk dat dat ook wel de kracht van het elfte geworden is. Iedereen weet dat er moet gebeuren en uh, iedereen uh, is daar ook van, uh, van doordrongen. en iedereen ja, die, die, die, die wilt ook echt winnen. En de gretigheid dat dat merken. Het is ook gewoon een, echt een eer en leuk. En met veel plezier speel je voor het Nederlands elftal. het is toch niet normaal? Je hebt nu met deze bondscoach 16 kwalificatiewedstrijden gespeeld. Die heeft ze alle 16 gewonnen. Ja, dat is vrij uniek. En uh, ja, de meeste heb je nog goed gewonnen ook. En uh, nou ja, goed. Uh, ik denk dat wij gewoon een, uh, een hele goede selectie hebben. En uh, met name dat iedereen de ideale leeftijd heeft. En ja, dat we toch wel uh, met iets moois bezig zijn. Hij blijft er altijd rustig onder. Johnny Heitinga was dat verdediger bij het Nederlands elftal en heeft de nul gehouden vandaag. Samen met de rest van de verdediging natuurlijk. Oostenrijk tegen Turkije. Ja, het begint er toch verdacht veel op te lijken, Frank, dat de Turken misschien punten gaan verspelen. Dan is België een beetje terug in de race? Ja, dan doen ze gewoon weer mee voor die, voor die tweede plek. Beide landen moeten nog een keer tegen Duitsland. België heeft dan de pech dat ze dat in Duitsland moeten. En uh, dat is dus de zwaarste wedstrijd. Maar Turkije krijgt Duitsland dus nog een keer uh, in eigen huis. En ook uh, dat, ook al is het dan in Turkije, is niet echt een makkie. De Turken, je ziet het aan alles na 65 minuten. Het is nog 0-0. En uh, die gaan dus punten verspelen, zou je denken. Maar ze vertrouwen op dat ene momentje dat nog gaat komen. Dat is tot nu toe iedere keer zo gebeurd als Kuzinink uh, aan de macht is. En dat uh, zal waarschijnlijk ergens vandaag ook nog wel een keertje gaan komen. En dan is alleen maar de vraag, prikt Turkije dan die ene kans die ze krijgen erin? Tot nu toe lukt dat zeer regelmatig wel. Of laten ze zich stiekem toch nog verrassen door Oostenrijk. Dat uh, nu gaat wisselen. Daar gaat uh, Erwin Hoffer erin komen. En daar gaat Daniel Royer, de rechteraanvaller, eruit. Jongeling, als u de naam hoort Daniel Royer, zou u hem kunnen kennen. Hij komt van SV Ried. Dat heeft natuurlijk tegen PSV gespeeld in de Europa League. En inmiddels is hij daarna getransfereerd naar Hannover, 96. Hij wordt bedankt voor zijn diensten. En Hoffer, een speler van Napoli, maar dit jaar verhuurd. Aan Eindracht Frankfurt, dat speelt in de tweede Bundesliga. Hij komt in de punt van de aanval daar Arnautovic vergezellen. Dat wil zeggen, Hoffer gaat in de punt spelen. En Arnautovic daaromheen. En de Turken die doen wat ze de hele wedstrijd al doen. Rustig op eigen helft de bal rondspelen zonder al te veel problemen. Nog heel eventjes in de laatste seconde van dit uur langs de lijn. En die, San Marino Zweden. 0-2. Nederland deed het in de tweede helft tegen San Marino Zweden. Ook tegen tien man. Uh, Christian Wilhelmsson. 0-2 in de 70 70ste minuut bij San Marino Zweden. En dus gaan de Zweden daar gewoon drie punten pakken. En moet Nederland nog heel even wachten op definitieve kwalificatie voor het EK. Straks in het laatste uur beginnen we met de bondscoach. Wat vond hij vandaag van Finland-Nederland? U hoort het zometeen na het nieuws. En langs de op één. Goedemorgen!